Het ziet er naar uit dat de SGP-achterban akkoord gaat met de verandering van het vrouwenstandpunt van de partij. Het bestuur wil de regels zo aanpassen dat vrouwen in theorie op de kieslijst kunnen komen. Tegelijk blijft het bestuur erbij dat er voor vrouwen geen rol is in de politiek. Met de aanpassing wil het bestuur tegemoetkomen aan een rechtelijke uitspraak... die zegt dat de minister van Binnenlandse Zaken maatregelen moet nemen... zodat ook bij de SGP vrouwen verkiesbaar kunnen worden. Algemeen wordt overigens verwacht dat geen enkele SGP-vrouw zich zal melden voor de lijst.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 In Rusland is een circusacrobaat dwars door een vangnet gevallen tijdens een voorstelling. De Keniaanse artiest hing ondersteboven in de nok van de tent en liet zich vallen met de bedoeling om 28 meter lager een zachte landing te maken in het vangnet. Maar het vangnet dat vlak boven de piste hing was niet sterk genoeg. De acrobaat viel er doorheen en smakte tegen de grond. De man ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. En dan het weer. Vannacht wordt het helder en droog. Het is min 3 tot min 7. Morgen vanuit het westen bewolkt, later in het midden en zuiden winterse neerslag. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. 2 over 9. Goedenavond. Straks Melvin, hij is onderweg. Escort van beroep en zijn moeder. Zij beheert zijn website en zat vroeger ook in het vak. Morgen is het namelijk Nationale Hoerendag. Dat hebben de bier en collegas van Spuiten en Slikken... een paar jaar geleden in het leven geroepen. En Mick van Welli, de nou ja, kuifje van de onderwereld is hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja. We hebben het straks over de Yellowstone-zaak. Een vuistdik dossier is dat, hè? Ja. Er komen ook wat bekende namen in voor. Um, het is... Ja, ik vond het echt zo'n zo ingewikkelde zaak vanmiddag ja. toen ik erin... Ik, ik heb er een beetje in verdiept. Het is echt te ingewikkeld bijna. Het is ontzettend ingewikkeld. Uh, uh, het lijkt echt een beetje, beetje amateurcriminaliteit. Als je, het, als je het zo ziet, oplichting en elkaar bij het leven naaien. Maar het zijn wel hele ernstige zaken. Ik bedoel, er, zijn twee, uh, er zijn aanslagen gepleegd met granaten en, en een brandstichting. Er zijn wel veel hele ernstige dingen gebeurd, maar dat gaan we straks... Uh... Daar de... gaan we zeker straks over praten. Onder andere Emiel Ratelband is daarbij betrokken. Wil je mee twitteren? Dat kan via hashtag BNN Today. Butter, butter, hardy, butter, hardy, butter, ja, Badahari. Tot voor kort zat hij nog achter slot en grendel voor poging tot doodslag en mishandeling. En morgen mag hij weer doen waar hij goed in is. Een uppercutje hier, een headlock daar. En als het even kan ook nog even iemand doortrappen en dan doortrappen. Hè. Zijn tegenstanders helemaal nokkie slaan in het eerste gevecht sinds hij vrij is. En belangrijk. Hij is al in Kroatië en fotograaf Edwin Jansen is daar ook. Goedenavond. Hey, goedenavond Ja, Edwin, jij bent niet de enige, want zijn vriendin Estelle Kruijf is er ook bij. Ziet het ook al zwart van de Nederlandse pers daar? Nee, het valt me eigenlijk heel erg. Maar uh, tot nu toe zijn we met uh, vier collega's, uh, vier fotografen... en er zijn wat uh, journalisten, maar ik verwacht... dat morgen nog een aantal mensen binnen uh, recreatie zullen vliegen. Ja, want morgen is die wedstrijd, hè, die, die gaat vechten. Ja, ja morgenavond is hij uh, Achter uur begint uh, het toernooi... en rond negen gaat hij zijn uh, eerste wedstrijd vechten. Ja, Ho, heb, je, heb je een beetje bij hem in de buurt kunnen komen al? Ja, hij, uh, hij is heel veel op zijn hotelkamer, hij rust heel veel... Uh, gisteren was de persconferentie waar hij een heel ontspannen indruk maakte. Vanmiddag uh, was de weging. En uh, ja, dat was eigenlijk het enige moment dat hij uh, nou ja, zeg maar buiten geweest is. Huh. Wat, wat, wat is dat zo'n weging? Uh, een weging. Uh, ja, ze moeten uh, tot een bepaalde moeten ze behoren... En dan uh, wordt er voor elke wedstrijd wordt er een weging gedaan of ze onder het limiet zitten. Oh ja, en hij woog, hij woog onder de limiet, neem ik aan dan. Hij woog onder de limiet, ja hoor. Gelukkig. Nou, de ochtend begon uh, niet zo heel goed voor hem, want hij werd op het uh, vliegveld uit de rij gepikt. Na eigen zeggen was dat omdat de douaniers met hem op de foto wilden. Dat is wel een apart verhaal ook weer, hè? Ja, ik weet het niet precies of dat helemaal klopt, hoor. Ik, uh, ik stond achter hem en uh, Estel uh, mocht wel gewoon doorlopen en uh, hij moest zich melden bij een uh, kantoortje daarna. Hij uh, heeft uh, daarna uh, een tijdje op een bankje gezeten en uh, waardoor ik uh, door moest lopen van de douane. Ik heb nog wel een foto kunnen maken van hem en uh, geleverd aan Bruno en, uh, ja, die, uh, En uh, ja, een half uur later, laat ik het zo zeggen, was hij in één keer in het hotel. Uh, hij had wel vertraging van een half uur gehad. Hm. Maar wat er nou precies gebeurd is, weet ik niet. Ja, het lijkt me toch te zeggen dat je uit de rij gehaald wordt. Iedereen moet doorlopen voor een foto. Ja, nou laten we uh, ervan uitgaan dat, dat dat allemaal wel goed komt... en dat hij morgen gewoon weer gaat vechten. Dat is ook wel mooi natuurlijk. Vraag dat is dat alleen, maakt hij nog een beetje kans op die uh, K1 World Grand Prix? Want wat voor indruk maakt hij, vind jij? Nou, hij maakt wel een goede indruk. Hij maakt een hele relaxte indruk. Hij zegt zelf ook dat hij... Uh, ja, toch wel een tijdje niet heeft kunnen trainen zoals hij wilde en dat hij dus eigenlijk nu al een maand uh, volledig in training is. Um, het valt mij heel erg op hoe relaxed hij is en hoe rustig hij is en uh, wel bespraak vooral. Hij maakt een hele goede indruk en uh, ja, iedereen die hier al heeft het uh, toch wel over dat zij uh, gaat winnen. En uh, hij wordt hier echt god binnengehaald hoor. Ja, ja. Is, het, is, is hij uh, nog steeds mega populair daar in Kroatië? Ja, absoluut. Zelfs medevechter ze willen met een foto. En uh, ja, je merkt gewoon echt dat hij uh, uh, toch wel een andere klasse behoort, zeg maar, dan uh, waar hij nu in uitkomt. Ja, ja, want, ja, want die klasse waar hij nu in vecht, dat is eigenlijk een klasse te laag voor hem. Nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar je merkt gewoon dat hij uh, toch wel gewend is om... Uh, dat ze hem hoger inschatten dan wat hij nu tegen moet vechten, laat ik het zo zeggen. Ja. Nu zijn er wel eens uh, uh, verhalen geweest van mensen die zeiden van... ja, door deze hele zaak waar hij nu bij betrokken is... Ja, dat, dat, dat, dat, dat is voor zijn imago natuurlijk niet goed, maar merk jij daar iets van? Hè? Speelt dat nog een beetje? Nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, hij komt op mij over als iemand die een, een charme-offensief uh, aan het doen is... Hij, uh, heel strak in pak, zat hij gisteren als achter de tafel bij de persconferentie. En uh, ja, hij komt heel vriendelijk over en uh, ja, hij doet het heel goed. Hij heeft ook gezegd dat hij spijt heeft van alles wat hij gedaan heeft. En uh, dat hij eigenlijk uitkijkt naar het gevecht van vrijdag. En daarna pas verder gaat kijken wat er nog uh, de toekomst voor hem te bieden heeft. Ja, en gaat hij nog een horecagelegenheid in daar in, uh, in Zagreb? Uh, ja, dat weet ik niet. Hij is nu een hapje eten. Maar uh, wat ik van begrepen heb, is uh, dat hij het wel mag uh, van het uh, Openbaar Ministerie. Maar uh, omdat het in het buitenland is. Hij is uh, ik heb net gefotografeerd dat hij een uh, mannenvak met stel... En uh, haar moeder en uh, twee van de kinderen van Ruud Gullit, uh, ging eten. Mm, Oké. Okay. Nou ja, morgen dus zijn eerste tegenstander heet Zabit Zamedov. Komt uit dit rusland en uh, die kan hij hebben. Die kan hij zeker hebben, hoort snel. Een mannetje in. Ja, Daarna wordt het uh, spannend, want dan heeft hij of hij die waar hij vorig jaar uh, tegen gekwalificeerd gekwalifice is. Oh, ja. Of hij gaat tegen uh, Ismaël Lond uh, vechten. Ja, en dat worden toch wel uh, de toppartijen, zeg maar. Uh, twee Nederlanders tegen elkaar in Zagreb. We gaan het afwachten. Edwin Jansen vanuit Zagreb. Dank. Graag gedaan. Andere sport dan voetbal. Ragnar Niemeijer die kijkt uh, en volgt alle wedstrijden in de Europa League. Ja, er zijn er een aantal net begonnen. Vijf over negen. Laten we daar nog niet over uitweiden. Maar wel even over Inter tegen Tottenham Hotspur. Want dat is wel de kraker van de avond. Al gezegd, 3-0 in Londen. 3-0 voor Inter in Italië. In de extra tijd nog een behoorlijke kans voor Cambiasso, de Argentijn. Om uh, de vierde te maken voor Inter. Maar wat is er gebeurd? Een doelpunt van de Spurs. Hm. Na 96 minuten spelen. Er wordt dus verlengd in het... Uh, ja, stadion daar het Giuseppe Meazza in Milaan. De goal van Adebayor, het schot van een oudspeler van AZ. Vanaf de linkerkant, vanaf de rand van het strafschopgebied. Geschoten door Moussa Dembele, de Italiaanse doelman Handanovic. Althans, die speelt bij de Italianen van Inter. Het is geen Italiaan. Liet de bal los en Adebayor met een van die lange benen tikt de bal binnen. Raakt nog even geblesseerd. Misten ook de wedstrijd afgelopen weekend in de competitie. Maar terug in het elftal. En zie daar hoe belangrijk Adebayor dus is. Want dat betekent nu het 3-1 staat nog altijd wel voor Inter. Dat de Italianen er twee moeten bijmaken. En dat lijkt toch veel gevraagd. Want Spurs startte ook opvallend goed met kopballen voor Vertongen en Galas. Allebei uit hoekschoppen in de 92ste en 93ste minuten. En even later was het dus alsnog raak aanval nu van Inter. Aan de rechterkant komt er snel een aansluitingstreffer. Dan kan het natuurlijk nog wel. Want dan hoeft er nog maar eentje bij. Maar voorlopig moeten er twee bij. Toch wel verrassend, want daar zag het lang niet naar uit. Zonder de ster, zonder Garrett Bale. Laten we even kijken wat er gebeurt met Cassano. Inter op de achterlijn en de voorzet gepakt. Door de Amerikaanse doelman Brad Friedel. Het blijft dus 3-1. En de Spurs ziet het, voor de Spurs ziet het er dus goed uit. We blijven het voetbal volgen in de Europa League en we draaien ook goede muziek. Talk talk bijvoorbeeld It's My Life. De tijd van Talk Talk, toen zij nog hits maakte, had je nog fade-outs. It's my life. Het is donderdag en dus zit de koning uit de rechtszaal, Mick van Wely naast me. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Yellowstone-proces uh, loopt deze week ten einde. Mega ingewikkelde zaken rond Rob Z, die de spin is in een spectaculair aantal vergrijpen. Uh, hij is een van de top criminelen van ons land, toch? Ja, Rob Zet is, uh, is wel een grote boef. Hij heeft naar eigen zeggen een uh, strafblad wat zo dik is als een telefoonboek. Uh, en, het, en het zijn echt allerlei delicten, drugsdelicten, geweldsdelicten. Hij is in uh, 98 voordeeld voor een moord ook op een man uit Ghana... Het werd ook in verband met, gebracht met een tweede moord. Dus het is echt wel een dikke boef. Huh. En mensen die hem goed kennen omschrijven ook echt als een, als een bloedlinke psychopaat. Gewoon een verschrikkelijk onbetrouwbare gek. Maar echt een, eigenlijk een, niks met te maken. Nee, nee het is echt een nare man. Ja. En het is ook een uh, ingewikkelde zaak waar hij nu bij betrokken is. Die, dat Yellowstone proces. W waar gaat het allemaal over? Nou, je moet het zo zien. Er zijn, uh, er zijn elf verdachten. En uh, uh, ze zijn allemaal bezig met, met oplichtingszaken. Het tillen van verzekeringsmaatschappij. Dus uh, ergens brandstichten. En dan uh, uh, geld innen opzettelijke aanrijdingen, dat soort zaken. En dat klinkt allemaal wel knullig. Maar er zitten ook twee hele serieuze uh, zaken bij. Bijvoorbeeld een advocatenkantoor waar een granaat is gegooid... En een poging om iemand om te brengen. Uh, dus er zitten hele zware elementen in. Maar het is allemaal oplichting. En het gaat echt om, om nou, bijna een miljoen euro aan geld. Hm. Echt echt veel geld. Ja, en ik probeer het vanmiddag een beetje... Ik, ik had hem zo een beetje in te lezen, te begrijpen. Het is eigenlijk Rob hier in het midden staat. En daaromheen als een soort van spinnenweb ja. heb je allemaal kleine ja. mensen. En die, die, die elkaar ook nog allemaal naaien. Ook, want uh, uh, het, is, het is net of ze elkaar chanteren. Dan gaan ze samen iets doen. Uh, samen bramen ze een bepaald misdrijf. En dan... Uh, zitten ze in een vangnet en dan chanteren ze op elkaar weer. Het is, het, is, het is een hele rare... Als je het leest krijg je een beetje het idee van... het zijn ongelooflijke amateurs... maar het gaat wel echt om hè, bedoel, een poging om iemand om te leggen... en een gelaatwerp. Het zijn wel hele zware zaken. Ja, geen kruimel. Uh, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Um, wat wel opvalt is dat er twee namen bij zitten in dat web. Hè. Um, die opvallen, Emiel Ratelband bijvoorbeeld... en ook jouw collega, misdaadjournalist Koens ja. Koen Scharberg. Eerst even Ratelband. Wat ja. doet Ratelband... in nieuw Ratelband, positiviteitsgoeroe... Ja. nou in het, in het dossier van een van de grootste boeven van het land? Nou, Ratelband die had in 2008... Uh, hij had een huis gekocht, of hij had een huis... en uh, uh, zijn vrouw wilde daar niet wonen, dus het ding stond leeg. Uh, het was toen ongeveer zo'n 2,5 ton waard... En toen ineens, in een paar maanden tijd, uh, stond hij bij uh, de verzekeringsboek voor iets van zeven of acht ton. Mm -hmm. En er zou een verbouwing zijn geweest. En toen, uh, toen werd daar dus een, een poong gedaan om brand te stichten. En volgens justitie heeft Raterband dus daar uh, uh, brand laten stichten om, uh, om geld te beuren van, uh, van de verzekeringsmaatschappij. Mm -hmm. En er was toen een anti-kraakwacht. En uh, er zijn dan allemaal slagpennen en benzine en de hele mikmak gevonden. En uh, nou ja goed, hè, Raterband zou dan een financiële probleem zitten. En daarom... Uh, dat, uh, dat gedaan hebben. Ja, en dat lijntje naar Rob Zet is dan dat Rob Zet dat dan zou moeten doen? Ja, precies. Ja, nee, Rob Zet zou, zou dan, uh, zou die. Zou dan een van de regelaars zijn geweest. Oh, ja. Hij zou dan iemand hebben geregeld in opdracht van. Dat was een beetje het idee. Het zijn dan, er ook allemaal ja. vriendendienstjes en dingetjes. En, oh, ja. en, en uh, er verdwijnt ook, wordt ook een Karel Appelschilderij gestolen. En die wordt dan ergens opgehangen in het huis van die Koen Scharnberg, Gefotografeerd. En het zijn allemaal rare dingen. Kortom, Emil Raterband heeft zich, uh, ja, of het waar is of niet... in ieder geval ja. een beetje in de nesten gewerkt dat hij hierbij betrokken is geraakt. Vreest hij nu voor veroordeling? Ja, God, we kennen Emiel Ratenbond natuurlijk als een vrij positief ingestelde jongen. Ja. En uh, dat was hij dus nu ook. We hebben hem gesproken in, uh, in China, daar zit hij. Het gaat hem uh, hier in Nederland niet zo voor de wind. Dus hij geeft daar seminars. Ik weet niet in welke taal hij dat doet. Maar hij is daar en uh, nou, hij is heel duidelijk. Hij, uh, hij uh, is ervan overtuigd dat hij niet wordt vrijgesproken. Het is allemaal verlul van de bovenste plank. Uh, maar goed, kijk, het is natuurlijk zo dat mensen die. Uh, ja, als je weet de mailtjes die ik allemaal gekregen heb van mensen. Dat is uh, vreselijk ontkeken als het OM, dus meneer Plooi, dat zegt. Ja, dan geloven mensen dat natuurlijk ook. Uh, alleen, uh, ja, er is geen enkel bewijs. Alleen, uh, er zijn dus wat mensen die wat roepen. En dat is dan zogenaamd bewijs. Ja, er is dus geen enkel bewijs, zegt hij. En hij weet dus zeker dat hij wel wordt vrijgesproken. Ja. De, uh, justitie die heeft aangegeven juist dat er voldoende bewijs is tegen Raterband. Ja, uh, er is bijvoorbeeld een gesprek tussen, uh, tussen uh, uh, Scharrenberg en uh, Rob Zet... Die, die, die, die topcrimineel. Mm -hmm. En daar wordt dan gesproken over die brandstichting en ratelband. En dat staat dus allemaal op... er op, op, op, op, ja, is een geluidsopname van, dus niet getapt. Dat zouden ze dan zelf hebben opgenomen. En daarvan zegt uh, die Rob Zet van... ja, dat hebben we opgenomen om te kijken uh, of het dan uit zal lekken... en bij de politie zou komen. Dan weten wij wie het lek is in onze organisatie. Een van een raar verhaal. Maar die geluidsopnames zijn dus bij de verdachte thuis zelf gevonden. Dat is heel bizar. Ja. In ieder geval. En er liggen ook nog verklaringen van andere verdachten die duidelijk zeggen dat, uh, hè, dat die brandstichting uh, is geregeld. En in die geluidsopnamen zeggen uh, Rob Zet en dus die Scharrenberg, misdat gaan we straks ja. nog even doorpraten. Die, die hebben het daarover, die eventuele brandstichting. Die, die hebben het over die brandstichting en de ratel. En van die man weg is, die, die, die, die, die anti-kraakwacht die in dat huis zit. Dus er wordt uitgebreid besproken. En, uh, nou goed, en je hebt verklaringen van, uh, van andere verdachten. Goh, er, ligt, er ligt dus echt wel wat. Nou, Raterband, die, die, die, die heeft geen goed woord over voor het Openbaar Ministerie voor Plooi En uh, Berry, en hij zegt dat die genaaid wordt. En hij verwoordde dat uh, vanmiddag als volgt: uh, Ja, die spelen gewoon te veel spel. En uh, kijk, ik heb al een paar keer gezegd het is net 40-45. Alleen uh, toen herken je de ik een stapel naar het uniform En dat herken je dus niet, niet meer. Het is, het, is, het, is, het is natuurlijk wel ja. een beetje. Ja. <laughs> ja, het is, het is ja. wel echt gênant. Het zijn nogal wat uitspraken. Het bizarre is ook nog eens een keer dat, dat, dat, dat, dat Raterband ineens banden blijkt te hebben met dit soort types. Dat is toch ook wel verpand. hè? Ja. Nou ja, uh, uh, en Ratenband, die kennen elkaar uh, via karate. Uh, Schaddenberg is een bekende man ook. En uh, uh, die kennen elkaar daarvan. En uh, we hebben ook gevraagd hoe hij nou precies dan Rob Zet zou kennen. Ja. En daarvan zegt Ratelband, joh, ik ken hem helemaal niet. Ik ken meneer Rob Zet niet. Dus uh, daar heb ik kennis mee mogen maken twee weken geleden in de rechtbank. Daar heb ik naast hem gezeten. Ja, eh, ik, eh, wat, wat wil je van hem weten? Ik, eh, ik ken hem niet. Nou, we willen alles van hem weten. Maar goed, helaas niet van hem dus. Want de Raad de zegt hem dus niet te kennen. Nee. Uh, wie uh, hem wel kent is Koen Scharrenberg, uh, Namens al een paar keer gevallen, misdaadsjournalist dus. Hij heeft een boek geschreven over Rob Zet. Ja, hij heeft een uh, boek geschreven. Mijn leven was een beroepscrimineel. Uh, uh, Rob Zet heet daarin uh, Prins. Dat is dan zijn uh, gefigeerde naam. Mm -hmm. En dat is een uh, aaneenschakeling van allerlei delicten op allerlei gebieden. En uh, uh, uh, goed, die, ken, die kennen elkaar goed. Ik heb het idee als ik het allemaal een beetje lees van. Uh, uh, die Scharrenbergse bijvoorbeeld valse documenten hebben opgemaakt. Uh, met, met echt brievenhoofden van OM en justitie om, uh, om andere mensen erbij te lappen. Mm -hmm. uh, kijk, het, het kan natuurlijk zijn dat, dat hij gewoon echt. Uh, ja, erbij is gelapt door anderen. Dat hij misbruik hebben gemaakt. Dat ze hebben zitten werken op zijn computer, wat dan ook. Het is, het is heel moeilijk om te beoordelen. We gaan dat, we gaan dat uh, morgen allemaal horen, maar. Uh, uh, ja ja kijk eens, Opvallend ja. inderdaad. Is, is het, is het, de, wat ook wel opvallend is, is dat zo'n man dan ineens... in de, in de, in de onderwereld terecht lijkt ja. uh, gekomen. Ge, kom, komt dat vaak voor? Nou ja, Bart Middelburg, het verslaggever van Prol die heeft een, uh, uh, inmiddels al tien jaar geleden een boek geschreven... over, uh, over journalisten die uh, te nauw zijn betrokken bij de onderwereld. Mm -hmm. uh, en noemde daar bijvoorbeeld Bas van Houten en Koen Voskel noemde hij daarin. Zelfs Peter R. de Vries. Uh, kijk, het is natuurlijk wel... Het, het is een, het is een, een lastig gebied. Je moet, je moet sterk in je schoenen staan, wil je niet laten overhalen. En uh, er zijn natuurlijk mensen die hebben allerlei uh, belang bij om, uh, om, uh, om je erbij te lappen. En, uh, uh, dus je moet sterk in je schoenen staan, je moet je, moet, je, moet je niet chantabel maken. En het, is, het is een verleidelijk wereldje Ja, want je zit natuurlijk continu een beetje op, op de grens van bovenwereld, onderwereld. Ja, ja dat, dat, dat klopt. En, jij, en als, als journalist zit je in die bovenwereld. En, en net als dat bijvoorbeeld criminelen veel gebruik maken van notarissen en advocaten, die, die ook in de, in de bovenwereld zitten. Dan heb je leg uh, legale personen waar je. Uh, heb je het ook met journalisten? Bedoel zij, Er zijn verhalen over uh, criminelen die journalisten berichten lieten schrijven... dat bijvoorbeeld de partij Hashim uh, was gepakt door de politie. En dat was helemaal niet zo, maar dan konden zij laten zien... joh, sorry, uh, de politie heeft onze partij Hashim gepakt. Ja, en dan hadden ze ja. zelf achterover gedrukt. Criminelen, dat, dat zouden, criminelen zouden best wel journalisten willen gebruiken eigenlijk. Ja, Zelf was in de verleiding gekomen. Was was een rare aanbieding gekregen? Ik heb twee keer meegemaakt dat iemand uh, geld heeft aangeboden. Eén keer was dat echt gewoon heel... Echt oud of de blue, in één keer tas geld op tafel, waarbij iemand zei: wil je alsjeblieft een slecht verhaal uh, schrijven over die en die? En ik heb meegemaakt dat ik schreef uh, over een bepaalde zaak in de prostitutie zien uh, en dat iemand uh, aan het eind van het verhaal uh, of aan het eind van het gesprek een pak geld over de tafel schoven en zei: Joh, hartstikke bedankt voor je verhalen. Nou ja, ik heb gezegd: Joh, je mag mijn koffie betalen, maar dan houdt het wel bij op. Aha. Maar goed, uh, dat soort dingen gebeuren wel, ja. Maar als jij dus dat geld wel had aangepakt, dan hadden ze gezegd: van, Nou, bedankt voor je verhalen. En jij had het is misschien een beetje naïef gedacht: van, Oh, nou, ik heb eigenlijk helemaal niks aan jou opdracht gedaan, maar dank je wel. Dan is de volgende stap natuurlijk: van hey, luister eens eventjes. kun je voor mij dat en dat regelen en zeggen: Ja, hoezo? Nou ja, kom op, ik heb je vorige week dat en dat geld gegeven. Weet je, dus ja. Voordat je het weet, raak je heel. Dus dat, ze kunnen dat op een hele subtiele manier doen, voordat je het weet zit je erin. Heb je niet, ben, je, ben je dan niet uh, altijd, altijd maar op je hoede? Lijkt me zo, uh... Ja, je moet altijd scherp zijn. Ja. Je, moet, je, moet, je moet altijd op je hoede zijn. Het uh, uh, gebeurt niet heel vaak, maar je moet, uh, it, it, it, it, it, op een gegeven moment gaat het een beetje inzitten... dat je automatisch gewoon op je hoede bent. Dat, dat, dat is, en er zijn gewoon basisdingen. Ik bedoel, uh, zoals dit, gewoon nooit geld aannemen. nemen. Ja. Scharaberg, Koen Scharberg die was dus even niet op zijn hoede en uh, of die uh, wel of niet iets fout heeft gedaan. Hij, hij, hij zit in ieder geval in de problemen. Wat, wat staat hem te wachten? Wat staat in te wachten? Ja, dat is de vraag. Kijk, het gaat om, uh, om uh, dus brandstichting in een huis waar ook iemand woonde. Dus de, dat kan hem zo een paar jaar uh, cel kosten. Ik, ik, ik zou, niet, het zou me niet verbazen als justitie echt een paar jaar cel gaat eisen. En bij Schattenberg denk ik dat het veel minder zou zijn, want het gaat het om het valse opmaken van documenten. en... Uh, nou, ik, ik, ik, ik denk dat daar een stuk minder. Maar het zou, het zou me toch niet verbazen... als het best wel een stevige ijs uitrolt tegen een Miel Ratenband. En dan, uh, dan moet u stoppen met zijn seminars in China, uh, vrees ik. gaan het afwachten. Uh, we horen morgen wat de eis is. En de uitspraak is dan eind april. Mick van Welie, dank. En uh, blijf maar even zitten. Ja. Want we gaan straks praten over de nieuwste fraude-trend. Cadeaubonnen. Daar hoor je zo meteen meer over. Gaan we voetballen. En dat doen we met Ragnar Niemeijer. Die kijkt naar alle wedstrijden van de Europa League. Met zijn twaalf uh, ogen. <laughs> Gaat goed? Ja, en we zien ook weer een doelpunt bij die wedstrijd waar we het al eerder over hebben gehad. Die tussen Inter en de Spurs. Een voorzet van Cassano wordt van dichtbij bij de tweede paal ingekopt bij Inter. Dat er dus uh, 3-1, 4-1 uh, uh, uh, van maakt. En dat is nog maar, één doelpunt. Ja, nog maar één doelpunt hebben ze nodig. En dan zijn ze ten koste van de Spurs toch verder. Ik moest eventjes hardop rekenen. Maar zo steekt het in elkaar. En uh, dat betekent dat het uh, ja, spannend is. Inter toch weer terug in de wedstrijd. En ze hebben nog te spelen. Niet lang meer. Nog een minuut of tien. Zelfs ietsje minder kan nog wat blessuretijd uh, gaan bijkomen. Dus wat dat betreft uh, ja, is er nog wat mogelijk. De goal van Alvarez. Ik moest eventjes uh, kijken... Wie hem precies achter zijn naam had gekregen. Hij is ingevallen. Speler uit Argentinië Ricardo Alvarez. Met Ricky speelt hij geloof ik op zijn rug. En zo heeft Spurs dus nog maar een krappe marge. Je had toch het gevoel dat de Italianen geklopt waren. Nou, ja. Na dat eerste doelpunt. Wat we dus zagen eerder van Ade een paar minuten terug. In die verlenging. Maar zie daar. Er wordt ook op andere velden inmiddels al een tijdje gevoetbald. Een minuut of twintig om precies te zijn. En we weten van één ploeg al dat die sowieso doorgaat. Dat is Lazio. Andere club uit Italië won al in Duitsland van VfB Stuttgart met 2-0. En het stond binnen acht minuten opnieuw 2-0 voor Lazio uit Rome. Libor Kozak, een Tsjechische speler, maakte binnen acht minuten dus twee doelpunten. En uh, nou ja, dat mag je wel... Een curletje achterzetten. Die zullen wel verder gaan. Voor de rest, als ik het goed zie, nog helemaal nergens doelpunten. Nee, zo is dat. Chelsea nog altijd op basis van die eerste wedstrijd achter tegen Steaua Boekarest. Dat eerder Ajax uitschakelde. Vitoria Pielsen moet een 1-0 achterstand zien goed te maken. Op bezoek in Turkije bij Fenerbahce. Dirk Kuyt in de ploeg en Benfica Bordeaux. Benfica won de eerste wedstrijd, ook daar 0-0 in Frankrijk. En Guus Hiddink met zijn ANSI bij Newcastle United, ook daar is het 0-0. We weten van Guus Hiddink dat hij zich erg verheugde op deze wedstrijd. Hij was een tijdje manager van Chelsea. Vond dat St. James's Park een geweldig stadion. Een schot van afstand overigens van Newcastle nu gepakt. Maar ja, het is te hopen dat Hiddink daar aan het einde van de avond net zo over denkt. En hoe is het dan bij Inter Spurs? Nog een minuut of acht te gaan. Eén doelpunt heeft Inter nog nodig. Ja, en als de Spurs een maken, nou, dan is het definitief voorbij natuurlijk. De sportieve administratie wordt allemaal bijgehouden. Ragnar niet mee. dankjewel Ragnar. En we spreken je zometeen weer. Because the rain fell in, I Just a little rain child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 De kinderen kunnen als ze 16 jaar oud zijn de naam van hun moeder opvragen, maar de moeder kan dat nog altijd tegenhouden. Een rechter besluit uiteindelijk of de identiteit van de moeder bekend wordt gemaakt. De marsocer op Schiphol heeft een 55-jarige man uit Zaandam aangehouden voor het smokkelen van cocaïne. De drugs zaten in zijn bagage verstopt in zakken met zoute vis. De Zaandammer vloog naar Amsterdam vanuit Suriname. Hij werd gepakt bij een 100% controle door de douane. De marsocer onderzoekt de zaak. De Precies hoeveel drugs die de man in de vis had verstopt is nog niet bekend. En koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... zullen donderdag 11 april het concert Perpetual Peace in de Domkerk bijwonen. De voorstelling maakt deel uit van de viering van 300 jaar vrede van Utrecht. Op 11 april is het precies 300 jaar geleden dat die vrede werd getekend. En daarmee kwam een eind aan een lange reeks Europese oorlogen... waaronder de Spaanse Successieoorlog. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, Luc Ikink. Ja. BNN Today. Morgen gaan we lachen in Engeland. Dan is het namelijk Red Nose Day. En dan doen sterren daar heel erg hun best voor... om het goede doel uh, een beetje te steunen. Ze maken grappige filmpjes en zo. Ik ga kijken en straks vertellen we wie en wat je niet mag missen. Volg ons op Twitter. Dat is twitter.com slash BNN Today. En we zijn te zien op de webcam. Kun je ons koffie zien drinken en zo. Radio1.nl Exit Holland. De burgemeester van de grootste stad van China, Chongqing... dat 28 miljoen inwoners stelt, heeft zijn rechters het advies gegeven... om naar westerse drama- en actiefilms te kijken. Onze exit-Hollander in China is Ellen Petit. Goedenavond. Hallo. Nee, hey, goeiedag. We hebben een kleine vertraging, maar dat maakt niet uit. Wat denkt die burgemeester dat de rechters kunnen leren... van films als, als Die Hard en A Few Good Men? Nou, hij wil heel graag dat er uh, um, meer emotie in de rechtszaak uh, komt... Al die, al die redelijkheid, daar uh, vindt hij goed, maar er moet meer emotie bij komen kijken. Dus het is vooral de bedoeling dat uh, rechters gaan kijken naar de, de pleidooien die uh, Amerikaanse advocaten houden om jury te overtuigen. Ja, ja. Maar dat is, uh, dat is natuurlijk allemaal theater, hè. Dat doen ze in Amerika ook niet echt. Is er, is, er, is er dan zo weinig emotie in die rechtszaal dat zelfs dit een redmiddel zou kunnen zijn? Uh, ja, nou het geeft sowieso natuurlijk wel aan uh, hoe, wat voor een realistische kijk ze hebben op hoe het uh, in het buitenland in de rechtszaal, er aan, de rechtszaal eraan toe gaat. Uh, want in de film is het echt. En inderdaad, uh, um, recht, rechtszalen zijn hier nou ja, in het algemeen geen hele leuke plaatsen, maar dat zijn hier bijzonder saai. <laughs> ja, In China hebben ze oh, nou, een kleine voorliefde voor censuur. Lukt het dan wel zomaar om die films uit het westen te bekijken? Nee, dat is, dat is het andere punt. Um, als je via de officiële kanalen films uit het westen bekijkt... dan komt het met de regelmaat van de klok voor dat er minuten uitgeknipt zijn. Dus dat je een film aan het kijken bent en op een gegeven moment denkt... wacht even, dit sluit, sluit helemaal niet op elkaar aan. Dus het kan inderdaad heel gemakkelijk gebeuren dat het helemaal niet meer gaat over waar het eerst over ging. Dus dat je er geen touw meer aan vast kan knopen. Ja. Hoe, hoe zien die rechtszalen in China eruit? Zijn, zijn ze echt saai en, uh, en, en kunnen ze wel een likje verven en wat, uh, wat, wat drama gebruiken? Nou, dat sowieso, het zijn overheidsgebouwen. Um, rechtspraak is hier niet onafhankelijk, zoals het in, in veel andere landen in de wereld is. Uh, rechters worden benoemd door de partijen. Dus nou ja, dat, dat geeft wel aan dat het uh, moeilijk winnen is als je een rechtszaak tegen het staat aanbindt. Ja. Um, en, um, nou ja, ziet, het zijn overheidsgebouwen. Overheidsgebouwen in China zijn groot en in zand en, en staan grote uh, zegels op boven de, boven de deur. En voor de rest is het grijs, grauw en saai. Huh. Mick van Wehly, misdaadjournalist. journalist, jij, jij, jij zit natuurlijk vaak in, uh, in rechtszalen. Kunnen ze ja, je... hier in Nederland ook wel wat, wat, wat extra drama gebruiken? Of nou, vind je dat nou, een absurd idee? Weet je, ik vroeg me ook af of de staat ook de advocaten aanwijst daar in de China. Of uh, dat niet, dat weer niet. Um, nee, de advocaten niet. Ze moeten wel... Um, het is een onafhankelijke studie, dus je kan, je kan gewoon leren om advocaat te worden. Ja. Maar alles in het Chinese systeem werkt volgens de manier van Guangxi... Dus onderlinge relaties en netwerken. Dus ja, de beste advocaat met het beste netwerk. En als je het beste netwerk hebt, betekent dat sowieso dat je um, uh, goede banden onderhoudt met de overheid. Dus... Hm. Ja, Hoe is onafhankelijk het allemaal is. Is er veel drama en, uh, en emotie in Nederland hier? Nou ja, steeds meer. Hè. Ik bedoel, de, de rol van de slachtoffer is sinds 2000 uh, aanmerkelijk groter geworden. Dat betekent dat uh, uh, uh, slachtofferverklaringen. Worden voorgelezen door de slachtoffers zelf. Eerst door rechters, nu door slachtoffers. Dus er is veel en veel meer emotie in de rechtszaal. We krijgen straks camera's. Er mag meer in de rechtszaal, dus het wordt veel meer. Amerikaanse toestanden dat krijgen we niet, maar er, er komt steeds meer emotie. Eh. Ja. Alho alhoewel het trouwens altijd wel met stoeltjes is gegooid en zo. hoor. Dat ja? soort dingen, dat kennen we. Ja, ja, ja zeker. Dat, ja. dat is hier ja. sowieso wel. Ja. Uh, Ellen, denk jij dat er veel gaat veranderen? Of is dit een, een plannetje wat uiteindelijk niet zo heel veel uh, gaat opleveren? Nee, ik, ik ben bang dat dit uh, de burgemeester van Chongqing is... en die, um, die, er, een, die er een klein beetje besproken heeft en niet zo goed door had... Uh, wat dit nou op grote schaal teweeg gaat brengen. Dus ik denk niet dat het echt gaat gebeuren. We <laughs> gaan het afwachten. Ellen Petit vanuit China, dankjewel. je wel. niet kijk naar een heleboel wedstrijden in de Europa League. Hoe gaat het daar? Ja, toch met name even naar de blessuretijd van Inter Tottenham Hotspur 4-1. En de Italianen doen er werkelijk alles aan om er nog eentje bij te prikken achter Brad Friedel. Hoe oud zou die, uh, zou die Amerikaanse keeper inmiddels toch zijn? Want uh, die staat al sinds is in Engeland op doel... bij allerlei ploegen. Ranocchia nog gezien, de ingevallen verdediger van de Italianen... met een kopbal die overging. En daar is dan het laatste fluitsignaal van uh, de scheidsrechter. En uh, we kijken naar de Italianen. En die zijn vanzelfsprekend uh, teleurgesteld... Want uh, ja, ze hebben toch een zeer groot uh, probleem. Ze hadden een probleem tegen Tottenham Hotspur. En dat hebben ze toch grotendeels weten recht te zetten. Maar dat was niet genoeg. Kijken we eventjes uh, verder naar die andere velden. Voor de duidelijkheid, op basis van de uitgoal is uh, Tottenham Hotspur natuurlijk door. Maar er is niet eens reden om het te vieren bij de Spurs. Lijkt het wel zo moe. Zijn de spelers die op het veld kapot gaan van de inspanning die zij hebben moeten leveren. 3-0 werd het. Het werd 3-1, 4-1, maar dat was niet genoeg. De Italianen komen aan het einde van de rit toch een doelpunt tekort. Op de andere velden, ik zei al eerder, bij Lazio Stuttgart was het al heel snel 2-0. Goed nieuws voor die Italiaanse ploeg. En ook uh, ziet het er goed uit voor Benfica op bezoek bij Bordeaux. Op een hele voorsprong gekomen dat ook het eerste duel al met 1-0 was gewonnen. En dan Newcastle United, Anzi Magatskala uit Dagestan 0-0. Hiddingsploeg scoorde nog niet overigens het honderdste Cup duel Daarvoor Samuel Eto'o. De spits staat natuurlijk in de basis. En v Vitoria Pielsen op bezoek bij Fenerbahce ook daar geen doelpunten. Maar nu al staat vast dat het, uh, ja, het spektakelstuk dat on de ontmoeting was tussen Inter en de Spurs... Het wordt 4-1, maar dat is niet genoeg, moet je nagaan, voor Inter <lacht> om verder te gaan. Ja, dat... Zo kan dat gaan in het Europese voetbal. Nou zeker, ja. En de Inter ja. leek er dan in ieder geval nog een beetje zin in te hebben. Heeft Chelsea dat eigenlijk ook wel? Want ja, die ja, willen ja, natuurlijk wel. eigenlijk in de Champions League spelen. Ja, die zijn, uh, ik geloof ook, de eerste Champions League-houder die de groepsfase niet overleefde. Een jaar later, dat is gebeurd met Chelsea. Natuurlijk wil Chelsea wel verder, want kijk je bijvoorbeeld naar de ploeg die is opgesteld. Ik pak de opstelling er eventjes bij, dan ziet dat er toch... Wel gewoon goed uit met Ashley Cole, met Czech op doel... met Terry en David Luiz, met Oben Mikkel, met Torres, Juan Mata... Hazard, de Belgische international in de ploeg. Dus die willen echt wel verder. En zeker tegen Steaua Boekarest... zou uitschakeling natuurlijk gewoon... een schande zijn. Dat mag niet gebeuren. Maar voorlopig staat Steaua op basis van de eerste wedstrijd... dus wel, zou je kunnen zeggen, voor. Hoe heet die doelman ook weer van, van Tottenham Hotspur? Fred Friedel. Ben je aan het googelen? Ja, 41 is die man al. 41 man. is die man al. Daar nou moet je nagaan. <lacht> dat is ongeveer hetzelfde als Sander Bosker bij Twente. Nou ja, en die plakt er ook gewoon een jaartje aan vast. Dus wat dat betreft is alles mogelijk. Ik zou er gewoon nog een jaartje bij doen. als ik nou, niet. Blijft wel jammer hè, dat er geen Nederlandse ploegen tussen zitten nu ja eindelijk gaat beginnen, Zeker, ja. dat er weinig Nederlands bij zit. Maar goed. Dankjewel, Rachel. We spreken je straks nog even. Ja, Chelsea trouwens ah, eenmaal voor. Ha? Ah, kijk Today. <laughs> Voor de mensen die dat niet volgden, Chelsea staat 1-0 voor tegen STO Boekarest. Ja, Mick van Wely, eh, alles kan tegenwoordig simpeler. Zo ook het witwassen van geld. Daar heb jij niks meer te maken natuurlijk. Maar nee. eh, je hoeft niet meer moeilijk te doen met onroerend goed en beleggingen en kunst. Het kan nu ook via prepaid en giftcards. Er zijn zelfs al gevallen bekend waar een paar miljoen euro op een toegoedkaartje stond. Dat is toch ook apart, hè? Ja, het is heel raar. Uh, een verhaal van de Nederlandse bank en uh, uh, zonder spits. Het uh, verhaal van de Nederlandse bank en de politie die waarschuwen voor inderdaad het witwassen van geld via cadeaukaarten en, uh, en simkaarten. Dan moet je je voorstellen dat, dat die betaalkaarten ontzettend worden opgepimpt. tot. Uh, nou, er zijn inderdaad bedragen... in totaal zou het gaan om zelfs in 2017 om 800 miljoen euro. Ik vind het trouwens knap dat je dat nu al kan bepalen, maar ja. goed. Ja. Maar in ieder geval, uh, uh, het is niet zo bij alle kaarten. Hoor. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld een blokkenkaart of een vnd kaart in één keer vol kan gooien met geld. Maar uh, het, het zijn speciale betaalkaarten... Die, die, waar je er zelf geld op kunt storten. En... Ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk, je zal me trouw, trouwens zo'n kaart vinden bij een zo. busstation. Ja. Maar uh, uh, ja, het past een beetje bij, bij het creatieve nu, hè, bij, ook bij de cybercriminaliteit en het en het uh, gebeuren op internet, phishing en dat soort zaken. Om gewoon heel creatief om te gaan met allerlei uh, betaalmiddelen die je hebt. En uh, ja, als je als je. Uh, fout geld, zeg maar, daarop stort en je gaat daar uh, dingen mee kopen, dan, dan was je gewoon geld wit. Ja, dus in principe wat, is heel slim. Ja, klinkt slim inderdaad, maar waarom is dit dan handiger dan bijvoorbeeld uh, onroerend goed of zo? Is dit dan minder, minder makkelijk te, te pakken? Ik denk dat je dat het minder makkelijk te pakken is omdat je telkens weer kan overmaken, overmaken, overmaken. Net zoals het geld wordt weggesluist. Uh, ik denk dat dat, dat dat de manier is. Ja, de PVDA die, uh, in de Kamer die maakt zich de grote zorgen over. Die heeft vanavond gezegd dat ze, dat ze, ja, dat ze misbruik van die krookaart koddel uh, willen laten onderzoeken. Mm -hmm. Dus um, uh, ze hebben aandacht voor de zaak gevraagd bij minister Dijsselbloem van Financiën. Dus uh, waarschijnlijk zal er dan een soort onderzoek komen. Ja, Zijn dit grote bendes die dit doen? Of zijn het ook kruimeldieven die, die gewoon iets uh, slims hebben bedacht met zo'n kaart? Ik heb geen idee. Uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij die pinpasfraude zag je dat de Romeinse bendes er vaak achter zaten. Uh, het is, het is net, net vandaag uitgekomen. Ik heb nog geen idee hoe het precies uh, in elkaar steekt. Maar meestal zitten daar georganiseerde groepen achter. We houden dat in de gaten. De cadeaubonnen wit was. ...praktijken. Zo ga ik het maar noemen? Ja. Mag je een hashtag voorzetten? Kun je erover twitteren? Ja. We hebben zelf trouwens ook Twitter. Dat is twitter.com slash Kun je met ons meepraten. We gaan zo meteen iets moois online zetten. En dat gaan we nu alvast uh, draaien. Want dat was mooi gisteren. witte rook vanuit het Vaticaan. En een nieuwe pauze is er ineens. Het Sint-Pietersplein stond helemaal vol met juichende mensen in de regen. En het leek net alsof er ja, engeltjes... Op het plein piste. En hoe kan dat nou ja? Hoe kan je daar nou beter op terugkijken dan met een moddervet nummer? En daarom presenteren wij van BNN Today het pauslied. Oh, Bram, ik oh. Er komt Witter uh, uit Rome. Een paus? Oh ja. This is my church. This is where I heal my heart. mus papa. We hebben een paus. Paus Franciscus I. Buonasera. We stond niet op de lijstjes van de boekmekeners. en ze niet El Papa es argentino. De paus is in Argentijn. We are very happy with any pope, but we are very happy that he is a pope from Latin America. America. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young lights shake. It's in minor keys. So. De nieuwe paus is een Argentijn, Jorge Mario Bergoglio. Vanaf nu paus Franciscus. Mata Bianca, lo vedete, è stato eletto il papa. We worden nu overigens gejuich en we zien, ja, het balkon. In het moment vedete la paola, la paola di piazza San Pietro, la piazza Gremy. Wonderbaardig, wonderbaardig, veramente wonderbaardig. En ik ben er nog steeds helemaal van, uh, eigenlijk van ontdaan. Ja, ja, ik was ook verrast. Die nieuwe poster heb ik nog niet van gehoord. Wij zijn vanavond uitgeneten. Ja, verrassing, maar een hele leuke verrassing. Verrassing, verbazing. Kardinal Argentino Jorge Mario Bergoglio. Een Amerikaner, een jesuit, een Papst der zich Franziskus nennt In erinnerung aan den heiligen Franz von Assisi, den anwalt der armen. Custodisca, a tutta Roma, buona e buon riposo. We are very happy with any Pope, but we are very happy that he is a Pope from Latin America. This is my church. This is where I heal my heart. Er is paus, paus It's in the world I become, contained in the hand Voice and drum. It's in Wat je van deze man kan weten is dat hij een zoon van een spoorwegmedewerker is uit Argentinië. The poetische justice of cause and effect. Respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurt. Voor tonight. De DJ. Moes Papa, hebben ze het al gehoord? H.B. Moes Papa. We hebben een paus. Paus Franciscus I. Boran Een eenvoudige, timide man. Hij woont in een klein appartement. De bescheiden kardinaal. Hij heeft de kerkelijke limousine met chauffeur de deur uitgedaan. De bescheiden priester. This is Marcia. Hij reist over het algemeen met het openbaar vervoer en in de bus... En zelfs kookt hij zijn eigen potje, uh, uh, wilde de geruchten. Er ging al foto's rond dat toen hij de grote kardinaal was en niet in de gaten had, wat de volgende dag zou komen. dan ziet hij gewoon in de metro. <totstuk> Het was alsof ze wereldkampioen waren geworden. Toeters en bellen, heel veel mensen die naar de kathedraal gingen op de Plaza de Mayo. Het telefoonverkeer ging plat. Het verkeer was een nog grotere chaos dan anders. Ja, ze waren heel erg blij. ABB's paardpalm, heb je het al gehoord? Waarvan? Ah, ABB's paardpalm. We hebben een paus. Ja, ik denk niet zo goed wat ik moet denken. Nou, de nieuwe paus heeft vandaag zijn eerste preek gehouden. Frank Bosman, onze cultuurtheoloog, die heeft ons een week verblijd al met een paar mooie verhalen over het Vaticaan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gedaan. ja uh, nou, we hebben ten eerste een nieuwe paus. Uh, pff, ja. Van harte, denk ik dan maar. Dank je wel. Ja, uh, hoe vond je dat hij het deed? Want hij kwam gisteren dan op op het balkon hè? en nou ja, daar sta je dan, daar. Ik vond dat hij het verschrikkelijk leuk deed. Dus hij begon in het Italiaans in plaats van in het Latijn. Hij had zijn gewone witte werkkloffie aan in plaats van de hermelijnen koningsmantel. Hij sprak de mensen gelijk aan. Hij vroeg het, het verzamelde volk om voor hem te bidden. Hij sprak voor iedereen van goede wil en niet alleen voor katholieken. Hij maakte een bescheiden. Uh, soms wat ook timide indruk, uh, en je merkte aan de reacties op het plein en later ook in de media, dat het een enorme indruk gemaakt hij heeft. Een hele positieve indruk. Ja, um, jij zegt timide, ik zeg uh, uh, zo stijf als een plank, want hij stond er ook maar een beetje zo van, nou wat, wat, wat doe ik hier? Ja, maar zijn, zijn lijfspreuk is ook, die heeft hij vandaag bekendgemaakt, nederig, maar gekozen. Dat wil zoiets zeggen van ja, ik, ik wist, wilde het eigenlijk ook niet. Ik weet ook niet helemaal wat me overkomt. Maar ik ben kennelijk gekozen en hier sta ik. Maar hij stond daar niet als een soort triomfator. Zo van dit heb ik al jaren van tevoren gepland. Maar eerder als iemand die toch een tikkeltje verdwaald lijkt in het ambt waar hij nu toe geroepen is. Maar dat kan natuurlijk ook gelijk de mogelijkheid bieden voor een hele frisse nieuwe start. En daar heb ik mijn hoop een beetje op gesteld. Ja, Het is toch wel inderdaad apart dat als je uit Buenos Aires komt en dan uh, je denkt daar een, een Nieuwe pauze te gaan kiezen en dan blijf je zelf ineens hangen daar. Ja, nou dan heeft hij er van tevoren toch tenminste één keer over nagedacht, want het is een Jezuïet. En Jezuïeten moeten altijd toestemming vragen voor hogere kerkelijke wijdingen en benoemingen aan hun generaal-overste in Rome. Dus hij zal van tevoren even bij zijn generaal langs geweest zijn om althans in theorie, waarschijnlijk lachend over een cappuccino, daar even over te hebben. Niet wetende dat het dus werkelijkheid zou worden. Uh, zojuist heeft hij zijn eerste preek gehouden, was hij toen nog steeds ja. zo nederig? Ja, wat, ja, ik, ik denk het wel. Hij deed het uh, in het Italiaans en niet in het Latijn zoals uh, Benedictus zijn eerste preek hield. Hij deed het zonder uh, aantekeningen erbij. Benedictus had altijd een tekst voor zich om voor te lezen. En hij had uh, simpele woorden. Hij had simpele beeldspraak. Het was ook vooral kort. Je zag een aantal van de kardinalen eigenlijk uit een soort net begonnen middagslaapje opschrikken van oh, het is alweer voorbij. En uh, ja, hij, hij hij riep eigenlijk op van we moeten Christus. Uh, verkondigen, we moeten Christus brengen naar de wereld. Want als we dat niet doen, als we Christus vergeten... dan zijn we gewoon een niet governementele organisatie zoals het zo zijn. Dan zijn we net Amnesty International. En dat zijn we niet. We zijn de kerk bij verkondigen Christus. Dus heel duidelijk en heel helder. Mick van Wely. Nou, de nieuwe paus wordt bubeld als een, als een wat verlichte paus. Uh, maar krijgt hij de kans om, om die koers te varen binnen het Vaticaan? Het ligt er natuurlijk ook heel erg aan wie zijn tweede man gaat worden. Hij moet een staatssecretaris aanwijzen. Dat was in de, onder de vorige paus, was de En die, zeg maar, de dagelijkse gang van zaken in het land Vaticanie, zeg maar moet, moet gaan besturen. En als dat een stevige Italiaanse curie kardinaal is... dan heb je kans dat er een tandem ontstaat tussen de nederige, charismatische Nieuwe Paus... en een sluwe Italiaanse diplomaat. En die twee zouden met samen wel... In, tot hele grote dingen in staat lijken te zijn. Ja, het is ook wel nodig. <laughs> ja, dat is zeker ja, wel... Zeker. Ja, zeker. Oh, ja, om meerdere redenen is dat nodig. Zeker, zeker. Ja, ja. Nu, uh, nu is het, uh, heeft hij eigenlijk meteen al op zijn eerste dag iets, uh, iets bijzonders gedaan. Nou ja, bijzonder. Hij heeft een hotelrekening betaald. Ja, dat is dat is ja, het, is ook, het is ook een verhaal dat hij dus gisteravond heeft die GHB heeft moest en vervolgens staat er een pauselijke limousine voor, die laat hij gewoon staan... en dan gaat hij met zijn collega kardinalen met de bus terug naar zijn hotel. Ik bedoel, dit is, dat is zo'n enorm statement wat die man daar maakt. Uh, daarmee wint hij de harten van uh, die 1 miljard katholieken die er ongeveer zijn natuurlijk heel erg snel. Ja, dus eigenlijk zou je zeggen... Uh, dit is misschien wel de, de, een van de betere pauzes die ze hadden kunnen kiezen. Nou, ik moet zeggen dat ik uh, uh, altijd van tevoren denk... oh, als die heilige geest maar niet slaat. Maar in dit geval denk ik dat de heilige geest heel erg wakker was... en ons een, precies een pauze gegeven hebben die we op dit moment heel hard nodig hebben. Ja. Franciscus heet hij, de nieuwe paus Frank ja. Bosman, we gaan hem in de gaten houden de komende jaren. Zeker. En uh, nou, benieuwd wat hij allemaal nog uit gaat spoken... en, uh, en, en welke ja, normale dingen die hij eigenlijk gaat doen, hè? Dat, uh... Ja, ik ben ook heel benieuwd en ik hou het voor jullie in de gaten. Hartstikke goed, we spreken elkaar snel weer. Dankjewel. Frank Boffman, cultuurtheoloog. <laughs> ja. You're not the type, type of girl to remain with the guy, with the guy to shot. Never easy Andy Grammer heeft ooit een keer een synthesizer gekocht... en daar zat dan één voorgeprogrammeerd melodietje in... en daar heeft hij eigenlijk een hele cd omheen gebouwd. Fine By Me, je hoorde eerder al een keertje... Uh, keep Your Head Up, dat was precies hetzelfde liedje. Maar hey, het zijn wel leuke liedjes, dat is ook belangrijk. Dag jij kijkt naar het voetbal... en uh, Chelsea stond net met 1-0 voor, riep je nog. Ja, dat viel nog even volgens mij in een effectje of een twintje, of een stukje muziek. Maar dat zag er op dat moment dus wel goed uit voor uh, ja, Chelsea, de ploeg uit Londen. Doelpunt van Juan Mata na 34 minuten. Maar op slag van rust valt de gelijkmaker van Stejawa Boekarest. Twee keer trappen van heel dichtbij bij de goal van Petr Tjech. En dan is het raken, dan is het ook meteen rust. Het betekent wel dat Chelsea, uitgeschakeld in de Champions League, uitgeschakeld om de landstitel in Engeland, dat die ploeg in de tweede helft drie doelpunten zal moeten maken. Er dus nog twee bij zal moeten maken. Steenjama Boekarest, we dachten toch eerst dat Ajax daarvan wel zou winnen. Ondanks de 2-0-overwinning in de Arena lukte dat toen niet. Maar gaat die ploeg dan ook Chelsea in Londen op eigen veld op Stamford Bridge uitschakelen? Wie zal het zeggen? Over uitschakelen gesproken, het ziet er ook niet goed uit voor Vitoria Pielsen. Want de ploeg uit Tsjechië die verloor al thuis met 1-0. En nu is er een doelpunt gevallen, ook op slag van rust. 1-0 voor de Turken Sali Ucan. Wat onbekendere speler van 19 jaar ingevallen in die wedstrijd. Een paar minuten daarvoor. Nou, dat is lekker binnenkomen als je op die manier kan uh, scoren. En uh, nou, met dat duel van Chelsea en uh, de tegenstanders tegenstander Stejouwe... hebben we in ieder geval weer zo'n wedstrijd... net als eerder op de avond bij Inter Spurs. Een wedstrijd waar je met veel plezier naar kijkt. Is het voor de 25 ste keer Red Nose Day in Engeland? Gezellig. Het is een onwijs groot event waar de Engelsen massaal naartoe leven. Liberty's, scholenbedrijven en zelfs de Royals allemaal zetten ze die dag in voor het goede doel. En het levert hilarische momenten en uitdagingen op. Maar ook heel veel geld vorig jaar ruim. 115 miljoen pond, dat is een 140 miljoen euro. Michiel Willems in Londen, goedenavond. Hoi, goedenavond. Heb ik dat een beetje goed uitgelegd zo? Ja, helemaal, inderdaad. Het is echt een nationaal gebeuren waar heel Engeland aan meedoet. De Red Nose Day, uh, dat is een initiatief, dat begon in de jaren tachtig, om uh, toen de tijd uh, hongersnood in Ethiopië te bestrijden. En inmiddels is dat uitgegroeid tot echt een nationaal evenement waar iedereen in Engeland en in Groot-Brittannië direct of indirect wel aan meedoet. Ja, een soort uh, serious request, een soort glazen huis, denk ik dan. Ja, maar uh, ook oude mensen, ik weet niet hoe het bij het glazen huis zit, maar uh, worden hierbij betrokken, kinderen halen geld op op scholen, in bejaarden te huizen gebeurt van alles, collega's op werk moedigen elkaar aan om mee te doen. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, is het denk ik nog een slagje groter. Ja, normale Britten doen ook mee, hè? die gaan in, in hun pyjama naar het werk. Ja, dat klopt. Uh, morgen uh, wordt gezegd, uh, elk jaar probeer eens wat anders, wat ludieks uh, te, te vinden. En dit jaar is het idee, uh, uh, slaap wat langer, hè, dan hoef je niet aan te kleden en te douchen, maar kom direct uit je bed naar uh, werk in je pyjama. En de verwachting is dus ook dat morgen een paar honderdduizend mensen in Londen, in Leeds, Birmingham, Manchester en, en alle grote steden, uh, dat er her en der wel mensen zijn die zeggen, ja... ik. Uh, ik ga op mijn pyjama naar kantoor? Ja, niet in pyjama, maar uh, wel andere leuke initiatieven. Zijn er bedacht, bijvoorbeeld door One Direction. Een uh, grote uh, beroemde band is dat. En die hebben een nummer gemaakt. Luister maar even mee. One way, en er zit hier ook nog een bijzondere persoon in. Wie is dat? Dat is de premier David Cameron, die heeft een bijrolletje. Ze staan namelijk een beetje te rappen en te dansen voor Downing Street No. 10. <laughs> en uh, ja, het is een nationale hit. Het is een heel catchy nummer. En iedereen, jong en oud, uh, ziet het nummer wel zitten. Ja, uh, Kate Moss is een uh, beroemd model en die doet ook mee. Uh, dit gaat zij doen. Suddenly he reaches for me voor me, me against de wall. Wat doet haar ze hier, arms. Michiel? Nou, ja. ze leest hier de dus zogenaamde Fifty Shades of Kate voor. Uh, natuurlijk een parodie op de Fifty Shades of Grey. <laughs> een sensuele voorlezing voor de radio die maar liefst 200.000 pond heeft opgebracht. Kijk, en daar doen ze het allemaal voor tijdens de Red Nose Day in Engeland. Morgen dus voor de 25e keer. Michiel, lekker in je pyjama naar het werk morgen. Dankjewel. Nieuw dag. BNN Today. Luc Ikink. Bijna tien uur en ja, dan vragen wij ons elke dag af wat houdt bekend Nederlands bezig. Cabaretière Carolien Borges heeft iets nieuws ontdekt. Hey Luc, goedenavond. Uh, de bakker in Den Haag verkoopt scheveningse hoppers. Wat is een scheveningse hopper? Vraag ik. Het meisje achter de toonbank kijkt me aan alsof ik gek ben. Scheveningse hopper, dat is gewoon een kleine haagse kakker. Ik knik en zeg, ah ja. Nou, die dan. Stilist Fred van Leer wint zich op over de pauze. Hé, hey Luc. Nou, mijn laatste woord. Nou, waar zou het over gaan? Witte rook, witte rook. Houd toch op. Het is meer witte vloed wat daar gebeurt. Het is ook net zo smerig. Oh, oh. Weer zo'n pauze die tegen de homohuwelijk is en abortus en gezeik. Nou, het zal mij benieuwen. Ik zou zeggen: fijne avond. Goed -goed. <laughs> en schrijver Philip Huff had een bijzondere treinrit. Gaat die, Luc. In stond ik op het perron op Rotterdam Centraal. Dat is vernieuwd en het zag er goed uit. Voor me liep een man met een blinde geleidehond. Het was vol in de trein en hij had moeite een plaatje te vinden. Hij vond uiteindelijk een vrije plek bij een vierzit. En mevrouw zei, maar het is wel een hond. De man lachte en zei, ja. Bij Schiphol hadden de man en de vrouw het over tantra-massage. Ze zei, ik vind het belangrijk niet dat je alles samen doet, maar wel alles deelt. Een meneer met een zegelring en een boek van Diderot luisterde mee. De hond lag op de voeten van de vrouw te slapen. Ja, dacht ik. Zo kan het dus ook. Straks, Dan van Peperstraat is het klaar voor Langste Lijn. Hij volgt samen met Ragnar Niemeyer Onder andere de voetbalwedstrijden in de Europa League. Tot morgen. En. En. En. Dit is Radio 1.